7 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Teven wil levenslang toezicht, huurverhoging volgens corporaties niet uitvoerbaar... en stakingen op luchthavens in Duitsland. Staatssecretaris Teve wil dat daders van ernstige gewelds- of zedemisdrijven... levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. Volgens Teven vervallen ze vaak pas na jaren... als ze niet meer onder toezicht staan, weer in hun oude gedrag.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 Het Duitse vliegverkeer is vandaag zwaar ontregeld door stakingen. Om middernacht legt het personeel van het vliegveld keulen bon het werk neer. Als het goed is, gaan zij om tien uur vanochtend weer aan de slag. Op andere vliegvelden, waaronder dat in Frankfurt, het twee na grootste van Europa, begonnen vroeg in de ochtend stakingen die tot in de middag zullen duren. Tot de staking is opgeroepen door de Duitse ambtenarenbond, die voor dit jaar 6,5 loonsverhoging eist. De werkgevers noemen dat onaanvaardbaar.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 Hoog op de agenda van de conferentie staat het geweld in het buurland Syrië. De lidstaten zijn sterk verdeeld over een oplossing. Syrië zelf is als lid geschorst. Het aantal vluchtelingen dat asiel zoekt in westerse landen... is vorig jaar met 20 procent gestegen. Dat heeft de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR berekend. Afghanen vormden de grootste groep, gevolgd door Chinezen en Irakezen. Ook kwamen er veel vluchtelingen uit Libië en Syrië... Volgens de UNHCR dienden ruim 440.000 mensen een asielaanvraag in. Dat is het hoogste aantal sinds 2003. De meeste aanvragen werden gedaan in Europa. Een jongen uit Panama is gered nadat hij 26 dagen... op de stille oceaan had rondgedobberd in een stuurloos bootje. Twee vrienden met wie hij uit vissen was gegaan hebben het niet overleefd. Nadat ze voor de kust van Panama veel vis hadden gevangen... kregen ze motorpech. Ze konden zich dankzij die vangst en de watervoorraad aan boord een tijdje redden. Toen de vis begon te rotten, gooiden ze de voorraad in zee. Een man van 24 en een jongen van 16 stierven aan uitdroging en een zonnesteek. Een 18-jarige panamees redde het wel, vermoedelijk dankzij een flinke regenbui. Hij werd in de buurt van de Galapagoseilanden eilanden ontdekt door een visser... ongeveer 1000 kilometer van de plaats waar hij uit vissen was gegaan.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 Bij de mannen ging de prijs toe naar Bob de Jong. Het weer is de lokale mistbank of laaghangende bewolking. Daarna overal zon. 12 graden wordt het op de Wadden. 18 graden in het zuiden. Er staat een beetje wind uit noord tot noordwest. Morgen opnieuw vrij zonnig. En dan wordt het overdag een graad of 16. ANWB-verkeersinformatie. Er staan nu 14 files, een dikke 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Een aanrijding met meerdere auto's op de A1 bij Apeldoorn... in de richting van Amersfoort. En er is ook een ongeluk gebeurd bij Rotterdam. Dat zorgt allemaal voor extra vertraging. Zo staat op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn... 10 kilometer tussen Deventer en het knopenbeekbergen. Beekbergen. Twee rijstroken zijn er dicht. En op de A4 richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp 6 kilometer. Zojuist een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht recht naar Den Haag. Tussen de meren of bij de meren staat 2 kilometer. Linkerreis ook is afgekruist. Dan bij Rotterdam op de A16 in de richting van Breda. Bij het knooppunt plein is de rechter reis ook dicht. En daardoor loopt het vast op de A20 in beide richtingen. Eerst in de richting van Gouda staat voor het plein 4 kilometer. En richting Hoek van Holland 5 kilometer. Nieuw. Een flexibel pensioen met zekerheden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 De komende jaren zorgen we dat Nederland in beweging blijft. Ontdek hoe op atlongardies.nl. Daar vinden we onze mobiliteitsoplossingen. Zoals autotreincombinaties, flexwerken en onze duurzame autoregeling. Stap in. Atlongardies. Vroege vogels niet alleen op de radio, maar ook op tv. Vanavond. Nemen teken Janine te grazen. Gaan we door met onze actie tegen internethandel in wilde dieren. Filmen we de schuwe raaf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 WestlandUtrechtbank.nl. Vertrouwd sparen met een toprente. Het NOS Radio In journaal. Marcel Ooster. En Lara Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het kabinet wil scheef wonen tegengaan. Maar ja, daar hebben de woningcorporaties wel gegevens voor nodig... van de Belastingdienst. En dat gaat niet altijd goed. Zo laten ze de NOS weten. Hoort u zo meer over? Eerst naar staatssecretaris Steven van Justitie. Want hij wil dat daders van ernstige geweld of zedenmisdrijven na hun straf levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wil dat mogelijk maken met een wetsvoorstel dat hij vandaag bekend maakt. Toezicht geldt niet alleen voor ex-TBS'ers, maar ook voor mensen die een gevangenisstraf hebben uitgezeten. Volgens Steven is het hard nodig deze veroordeelden nog jaren in de gaten te houden. Het bijzondere doet zich voor, en dat blijkt nu uit onderzoek, dat uh, die mensen in, kort na het plegen van het licht uh, en kort na het vrijkomen niet veel de fout in gaan. Maar naarmate die periode verstrijkt en langer wordt, en zeker na zo'n 12 tot 18 jaar, blijkt dat de recidive het, het opnieuw in de fout gaan weer toeneemt. Ja, maar Dat is eigenlijk de kern van een straf opleggen. Het, uh, het is vergelding. Aan de ene kant en aan de andere kant voorkomen dat iemand opnieuw de fout ingaat. Kennelijk werkt dat niet. Nou, dat kan je zo niet zeggen. Het is nu zo dat we natuurlijk voor gewelds- en zedendelinquenten hebben we de voorwaardelijke tbs... met een maximumtermijn van negen jaar. Dat betekent dat als de behandeling binnen in de tbs-kliniek is afgerond... dat je dan nog negen jaar toezicht hebt buiten. En als dat dan niet goed gaat, dat mensen dan teruggaan de kliniek in... Maar het is wel uh, beëindigd, wordt het altijd na negen jaar. En die termijn die gaan we nu verlengen. Nu hebben we het over uh, tbs'ers die vrijkomen. Um, maar een hoop komen niet. zijn niet geestensiek... komen niet in een, uh, in een inrichting terecht om behandeld te worden, dwangbehandeling. Wat doen we met die mensen? Nou, het is nu zo dat we, we gaan ook een maatregel ter bescherming van de samenleving introduceren. Dat is een maatregel die voor een periode van maximaal vijf jaar kan worden getroffen. En in al die situaties kan in het kader van de bescherming van de samenleving kan een maatregel worden getroffen dat mensen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 Nou, daar heb je helemaal niet zoveel last van. Want als jij je er gewoon aan houdt, dan zal dat soms een meldplicht zijn. En in andere gevallen zal het een bepaalde manier van controle zijn. Uh, dat je medicatie of, uh, uh, inneemt of dat je alcohol niet nuttigt of andere vormen van controle. Daar heb je eigenlijk helemaal geen last van, van die maatregelen die worden genomen. Hiermee verzwaar je ook de straf voor iemand. Is dat gerechtvaardigd? Nee, ik denk dat je niet de straf verzwaart. Ik denk dat het zo is als je je straf hebt uitgezeten en je wil er echt wat van maken in de samenleving. Je pakt je kansen. Dan heb je helemaal geen last van die toezicht. Dus je beschermt ze niet alleen tegen de samenleving, maar ook tegen zichzelf? Nou, belangrijk is de bescherming van de samenleving. Eh, mensen moeten hun kansen pakken, maar als ze dat niet doen, moeten we ze wel even helpen. En dan moeten ze gecorrigeerd worden. En daar is deze maatregel bij uitstek voor. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie en Michiel Breedveld sprak met hem. Reacties erop hoort u later deze uitzending. We spreken erover met de Justitie. De woordvoerder van de Partij van de Arbeid, Jeroen Rekhoer. En met de directeur van Reclassering Nederland, Chef van Gennep. Dan door naar het uh, scheef wonen. Door onvolledige informatie van de Belastingdienst kunnen veel woningcorporaties de aangekondigde huurverhoging voor de zogeheten scheefhuurders, uh, die waarschijnlijk niet uitvoeren. Dat zeggen corporaties en particuliere verhuurders tegen de NOS. Onze verslaggever Gertjan Dennekamp uh, volgt dit hele verhaal. Uh, Gertjan, dus die aangekondigde huurverhoging? Kun je vertellen, gaat die dan niet door per 1 juli, omdat ze de gegevens gewoon weg niet hebben? In ieder geval voor die mensen waarvan ze de gegevens niet hebben. Want zonder een verklaring van de Belastingdienst... kunnen woningcorporaties geen huurverhoging opleggen. En bij sommige corporaties gaat het dan om 5 tot 10 procent van het bestand. Maar we hebben ook uh, gevallen gerapporteerd gekregen... dat het gaat om tientallen procenten. Nou, corporaties gaan daar verschillend mee om. Um, de een zegt, als ik de gegevens niet heb... kan ik de verhoging met de beste wil van de wereld ook niet uitvoeren... En de ander zegt, de verhoging wordt nu waarschijnlijk alleen opgelegd... aan de huurders waarvan de gegevens wel bekend zijn. Maar wacht even, Gert jan want dan krijgt iedereen die netjes alles heeft opgegeven... een huurverhoging, en degene die dat niet heeft gedaan, die krijgt het niet. Dat kan maar zo ontstaan. Uh, dus wordt er ook verschillend over gedacht bij coöperaties. Sommigen zeggen van, ja, we moeten toch iets. En de gegevens die we hebben, daar gaan we dan maar okay. mee verder... Maar ook andere directeuren zeggen, bijvoorbeeld een andere citatie... je kan het niet maken om in vier gemeenten de huurverhoging wel door te voeren... en in de andere twee niet, alleen omdat je geen gegevens hebt. Dus die coöperatie zal dat dan voor het hele bestand niet doen. En men hoopt dat de Belastingdienst uiteindelijk toch nog met een oplossing komt... en dat de gegevens toch vollediger worden dan ze nu zijn. Want er zijn coöperaties die zeggen... Ja, als we 10, 20, 30 procent van het bestand gewoon niet hebben... Ja, dan kunnen we het gewoon niet doorvoeren. Hoe komt het eigenlijk dat ze die gegevens... Gegevens niet hebben. Nou, de Belastingdienst die zegt, er zijn soms wel logische verklaringen voor, want um, we kunnen pas de gegevens geven op het moment dat het inkomen definitief vaststaat. Dus ja. alle mensen, ondernemers die uitstel hebben gevraagd, ook privépersonen kunnen dat doen. Daarvan hebben we nog geen definitieve aanslag, nog geen vastgesteld inkomen. Die mensen, uh, uh, mensen die bezwaar hebben gemaakt, uh, ook daar hebben we een probleem. Um, er zijn coöperaties die zijn gefuseerd in het verleden. Uh, de Belastingdienst erkent dat er problemen zijn met uh, die bestanden. Um, zo zijn er enkele technische redenen waarom de Belastingdienst zegt... Van, ja, daarom kunnen we de gegevens niet leveren. De, de corporaties staan aan de andere kant die zeggen van ja, het zal wel, um, maar voor ons is het een probleem, want als wij die gegevens niet hebben, kunnen we het gewoon niet opleggen. De wet verbiedt ons om een aanslag uh, op te leggen aan iemand zonder een verklaring van de Belastingdienst waarin staat dat ze inderdaad um, uh, een inkomen hoger hebben dan 43.000 euro. Ja. Uh, gert uh, je meldde ook al dat heel veel woningcorporaties... daar ook uh, niet voor voelen he, om hier aan mee te werken... om die huurverhoging door te voeren. Zoeken ze ook argumenten om eronder uit te komen hiermee? Nou ja, die heb je natuurlijk zeker, die iedere uh, aanleiding zullen aangrijpen... om het plan uh, te torpederen. Maar hier gaat het ook heel veel om corporaties die de gegevens hebben opgevraagd... omdat ze er ook daadwerkelijk iets mee willen doen... en omdat ze die huurverhoging ook daadwerkelijk willen uitvoeren. En die lopen er dus tegenaan dat ze in 15, 15, 20 procent... of soms nog meer van de gevallen de gegevens niet aangeleverd krijgen. En voor hun uh, lopen daarmee inkomsten mis. Want het kabinet stelt dit voor, de Tweede Kamer moet erover... Nog over besluiten hè, de komende uh, maanden. Maar zij willen graag die huurverhoging doorvoeren op 1 juli van dit jaar. Maar kunnen dit niet als de gegevens niet volledig zijn. Dus je hebt zeker corporaties die. Ja, alles zullen doen om de plannen te torpederen. Maar we weten in ieder geval dat zeker de helft van de coöperaties het wil uitvoeren. En het de kans ziet om op deze manier meer inkomsten te krijgen. Ja, en die uh, lopen nu tegen deze uh, problemen aan. Ja, om hoeveel mensen gaat dat eigenlijk? Mensen met een inkomen van meer dan 43.000 euro die in een huurwoning zitten? Nou, uit de meest recente enquête die we hebben gedaan onder de coöperaties, dus op basis van de gegevens van de Belastingdienst, blijkt dat het gaat om zo'n 16% van de huurders. Nou, we hebben in Nederland 2,6 miljoen huurders, dus dan gaat het om ruim 400.000, 425.000 mensen. Goed, dankjewel. Gertjan jan Dinnenkoop. Rotterdamse Kuip viert feest. Het stadion van Feyenoord is vandaag 75 jaar. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi met vanochtend veel files. Ja, 75 kilometer staat er nu. Um, de aanrijding op de A1 bij Apeldoorn in richting van Amersfoort. De weg is zojuist weer vrijgegeven, dus dat is goed nieuws. Maar het is wel aansluiten tussen Deventer en het knooppunt Beekbergen over 11 kilometer... De A4 richting Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp 6. En bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de Ringweg... aan de zuidkant van de stad in de richting van Den Haag. Tussen de afrit voor de Rai en het knooppunt De Nieuwe Meer... staat 2 kilometer, twee rijstroken zijn er dicht. Eerder vanochtend een ongeluk bij Rotterdam op de A16... in de richting van Breda. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. Maar het is wel vastgelopen daardoor op de A20. In, eerst in de richting van Gouda, tussen de afrit Spaanse polder... en het knooppunt de plein 6. En de andere kant op staat voor hetzelfde knopen ter de plein vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks meer over de Kuip. Eerst naar uh, Selectis. Het is een race tegen de klok om het faillissement van de boekhandel... Selectis de keten, te voorkomen. Voor dit weekend moet er 2 miljoen euro op tafel liggen. Anders gaan de 16 boekwinkels, die vallen onder Selectis allemaal dicht. Jan Dingemans, bewindvoerder van Selectis. Goedemorgen, meneer Dingemans. Goedemorgen. Wij begrijpen dat de slechte uh, tweedehands uh, boekhandelaar grote interesse heeft. Hoe staat het met die besprekingen? Wat kun je daarover zeggen? De, de besprekingen, dat kan ik niet ontkennen. Wij voeren onder andere met deze partij uh, besprekingen. Deze partij was ook al eerder aan boord bij uh, binnen selecties. Heeft ook in het verleden due diligence uh, uitgevoerd. Uh, dus is, heeft een, uh, heeft een, een kennisvoorsprong op, uh, op andere marktpartijen. En deze partij is ook zeer serieus geïnteresseerd. Maar er wordt ook met andere marktpartijen... Uh, ...wordt overleg gevoerd over een mogelijke integrale overname van, uh, van alle boekhandels. Okay. Dus de streven is om de boekhandels bij elkaar uh, te houden... ...en als één pakket dus in vorm van, bij bijvoorbeeld in de vorm van een aandelentransactie uiteindelijk te verkopen. En er wordt al enige tijd gepraat, zegt u, dus... Um... Zit, zitten de onderhandelingen in een fair stadium? Kunt u daar wat over zeggen? Ja, ik, ik, ik kan er niet alles over zeggen zoals u begrijpt. Maar ik, uh, ik heb wel bij, uh, bij meerdere gesprekken en meerdere onderhandelingen die wij hebben gevoerd dus met meerdere partijen... Een, uh, een goed gevoel dat we toch enig licht aan het eind van de tunnel, uh, aan het eind van de tunnel zien. Ja. Gisteravond is er uh, ook verder overleg gevoerd met, uh, met bankier en uh, de andere kernspeler. Te weten de, grote, de grootste leverancier, Centraal Boekhuis. Dat is ook verder een publiek geheim, denk ik, dat dit ook een hele belangrijke stakeholder is binnen selecties. Omdat Centraal Boekhuis ongeveer 85 procent... Van de leveranties vindt plaats via ja. uh, Centraal Boekhuis. En Centraal Boekhuis uh, is ook een, is een groot crediteur ook van de holding, waar ik uh, blindvoerder van ben. Mm -hmm. En deze partijen, daar hopen we rond het middaguur uh, uh, formeel ook duidelijkheid over te hebben. Deze partijen hebben wel hun vertrouwen uitgesproken in de nabije en ook verdere toekomst. Uh, wat wil zeggen dat, uh, dat alles, uh, wanneer wij een aantal formaliteiten van vanochtend met elkaar kunnen uh, vervullen, dat in ieder geval de salarissen van, uh, van alle werknemers met betrekking tot de winkels vandaag betaald worden. En hetzelfde geldt de, voor de goederenleveranties, dat die ook vanaf uh, vandaag, weer, uh, vandaag weer op gang komen. Want hebben een. De Lees Selecties heeft een bijzonder goed weekend gedraaid uh, qua omzetten. Maar je ziet nu wel dat door het gebrek aan, uh, aan inkoop uh, dat er enorme gaten in de winkels vallen. En die gaan we, hopen we vandaag en morgen weer, uh, weer te vullen om, uh, om de verkopen weer verder uh, te kunnen stimuleren. Ja, maar meneer, ik denk want het, het, het, het, het financieel tekort, het geldgebrek is zo nijpend dat er wel snel gehandeld moet worden. Ja, dan moet wel snel gehandeld worden, want selectie stand-alone, dat is een eerlijk verhaal, selectie stand-alone in deze juridische constellatie kan, nee. kan niet overeind blijven. Dus dat heeft geen toekomst? De, nee, dat, de, we hebben de hulp van, van, andere, partijen, van andere partijen daarbij nodig. En als dat, als dat niet lukt, wat zijn dan de gevolgen? Dan houdt het, het eind van deze week op en staat er 600 man op ja. straat? Daar durf ik nog niet echt op, uh, op te speculeren, maar het is wel een kwestie van weken dat er, dat er duidelijkheid moet zijn. Maar goed, de eerste, vond, vind ik, vond ik, of de eerste prioriteit vond ik eerlijk gezegd dat ook uh, dat, uh, alle werknemers betaald kunnen worden. En die worden dus nu uh, vandaag, uh, als het goed is, uh, is betaald. En vanmiddag vindt er ook overleg plaats met, uh, met OR en, uh, en vakbonden. Bewindvoerder van Selecties, Jan Dingemans. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Tijds dus daarvan de slechte. De tweedehands boekenhandelaar. De tweedehands boekendoornaar. Tweedehands auto's. Oh, maar hoe Gaat het bij jou? Aan de lopende band. De 09VZJS. Verkocht. De 67JGLV. Verkocht. En de nummerplaten verdwijnen allemaal in een grote grijze bak. Buiten lopen vooral mannen. Met soms in de ene hand een broodje bal. En in de andere hand een zak lantaarn of een nummerplaat. Er wordt verkocht aan de lopende band. En dan binnen, binnen zijn het vooral de dames... die de puntjes op de i zetten. Aan de lopende band worden hier paspoorten gekopieerd... en de nummerplaten ingeleverd. Het is drukker dan normaal. Inderdaad, vooral omdat de laatste dag is. Vindt u het jammer? Heel jammer. Gaat het voor u ook dan helemaal stoppen of gaat u mee naar Beverwijk? Ik ga mee. Ja? Ik ga mee, ja, ja. Wat is er leuk aan eigenlijk? Ik ga even verder werk. Ja, ja, ik had het, het is helemaal geen tijd voor een gesprek eigenlijk, hè? Nee, nee, nee. Er moet gewerkt worden. Want we zijn altijd gewoon druk bezig met de exporten. En de registraties van de, van de exporten. Ja. En we hebben zo'n 1100 auto's op de markt op het ogenblik. En uh, daar worden er 80 van geëxporteerd. 80 Dus ja, het is nu uh, even aanpoten om, om ervoor te zorgen dat, uh, dat iedereen uh, goed geholpen wordt. Ja. En, uh, en zijn exportdocumenten uh, kan krijgen. En zijn auto kan exporteren. Wouter Rapoort is dit. Hij is de projectmanager van de. Ja, ik moet nu nog zeggen de automarkt in Utrecht, maar dat houdt op. Dat bestaat hier al heel lang. Sinds de veemarkt, sinds de jaren 30, zei u net. Ja, sinds de jaren 30. Het is uh, begonnen met, uh, met koetsen. Met, uh, waar, de, waar de veehandelaren mee kwamen en die waren uh, handelaren, handelaren. Dus die verkochten ook wel een koets als dat een goede prijs was. De dieren zijn al lang verdwenen natuurlijk. De dieren zijn uh, sinds 2005 is de functie van de veemarkt uh, al opgegeven, verband met alle blauwtongziektes en dergelijke. En nou verdwijnen de paardenkrachten. Ook nog. Ja, nou, het verdwijnen niet zozeer, want we gaan naar Beverwijk... en daar gaan we hem uh, naadloos uh, weer opstarten. En uh, het succes van de automarkt uh, Utrecht uh, wordt daar weer... Uh volledig uh, uh, opge opgezet. Net zo groot als hier. Net zo groot als hier en het wordt een uitstekende markt. Dus we gaan, uh, volgende week op, uh, op 3 april gaan we open. Er wordt aan de lopende band geflijerd in alle talen. Er zijn heel veel Oost-Europeanen die hier met name een auto komen halen... dat ze maar weten dat ze nog een stukje verder moeten rijden... als ze de grens overkomen uh, via Duitsland. Um, ik hoor ook wel Nederlandse autohandelaren er stenenbeen over klagen. Die zeggen belachelijk en uh, we willen maar niet geassocieerd worden met de zwarte markt. Nou, het is imago, hè? Het is, dat is imago. Het, het is ook wel zo dat we in, uh, op 3 april gaan open... en dan hebben we een uh, uitge ook persconferentie ook... en dan gaan we de, daar ook uh, uitgebreid op in. En uh, ja, die sentimenten, die zijn, uh, die zijn niet echt... Uh, die zijn, dat zijn sentimenten. En we gaan... Uh, houdt we gaan geen stand, zegt u. Houd geen stand. We gaan een uh, goede markt daar organiseren. Ja. En dezelfde markt als die we hier hebben. Dus Wat dat betreft gaat deze drukte... Uh, wat komt hier eigenlijk? Uiteindelijk heeft de gemeente Utrecht uh, besloten dat er uh, woningbouw uh, gedaan moet worden. En uh, de gemeente Utrecht uh, is daar ook druk mee uh, om ervoor te zorgen dat, uh, dat dit terrein uh, omgetoverd wordt uh, tot, een, uh, tot een woonwijk. En dan is het geen veemarkt of paardenkrachtenmarkt meer. De 38 BJGT verkocht. De 56 ABDV verkocht. Het gaat hier zo nog tot negen uur door. Dan schijnt het ineens ook allemaal weer afgelopen te zijn. Dan gaan de mannen weg. Misschien nog een broodje bal. En dan is het klaar. En dan volgend, volgende week Beverwijk. Lekker. Broodje bal om half acht. De oude stramme dame staat nog steeds. Vier in Rotterdam-Zuid. En bij elke thuiswedstrijd wordt ze door vele tienduizenden voetballiefhebbers bezocht. De Kuip. Vandaag is ze 75 jaar geworden en ooit begonnen als project om de Rotterdamse werklozen aan de slag te helpen. Later natuurlijk uitgegroeid tot een voetbalmonument. Verslaggever Paul Sanders was in De Kuip een verlaten Kuip. Zo stil kan het dus zijn in een voetbalstadion. Maar als je even stil bent, dan hoor je die 51.000 mensen die in een vol stadion uit een dak gaan. Het is een voetbaltempel, de Kuip. En wereldberoemd is natuurlijk die gang, die spelersgang. Die veertien treetjes richting het veld. De veertien treetjes leden. Vanavond. Samen met de directeur van de KUIP, Jan van Merwijk, loop ik door die beroemde tunnel. Na een mooie combinatie met Revers, ik Vaas Wilkes de bal in de 27e minuut opnieuw in het Belgische doel. Ja, dat is natuurlijk een heel bijzonder plekje waar uh, maar weinig mensen doorheen uh, lopen. Maar alle mensen die op de grasmat zijn geweest om een prestatie te leveren, die zijn er in elk geval doorgelopen. En ook een stuk geschiedenis staat daar verwoord op al die, uh, al die afbeeldingen. Al die historische momenten zijn ook uh, letterlijk opgeschilderd in die bijzondere spelersgang. Dan die treedjes op naar het veld. Dan kom je uit die, ja, die klep, zeg maar. En dan ja. sta je in één keer in een. Echt voetbalstadion? Ja, het heilige der heiligen, wat, wat mij betreft. Uh, dat is een altijd een mooie opkomst. Je, ziet dan ook, je voelt en merkt het gejuich van, uh, van alle publiek uh, die dat uh, dan ziet uh, gebeuren. En ik hoor ook van spelers dat dat gewoon een heel mond, een bijzonder moment is. Want ja, die zien ook die open opengaan. Die horen dat gejuich enorm uh, toenemen. En dan opeens uh, kijk je al die, die 50.000 mensen recht in de ogen. Dat zijn een uh, speciale moment. Nou, kennen dit stadion vele hoogtepunten als het gaat om sportiviteit? Uh, ook andere hoogtepunten. Wat is... Wat is...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 Uh, maar dat is natuurlijk een uniek uh, affiche wat we daar uh, gehad hebben. En letterlijk de hele ogen van, uh, van de hele wereld waren op dit stadion gericht. Maar ook Feyenoord, de laatste UEFA uh, Cup finale die we hier in dit stadion hebben gehad. Uh, Feyenoord, Dortmoed uh, Dortmund. Ook in eigen huis? In eigen huis. We wisten natuurlijk al langer dat we die finale gingen krijgen. Daar waren we volop in de voorbereiding. Maar het is natuurlijk een fantastische uitkomst dat Feyenoord dan die finale dat speelt. Op, en nog wint ook. De bal buiten en de schijnt fluit Nu af. Feyenoord. Wint. Van de Borussia Dortmund, Feyenoord besluit het seizoen met de UEFA Cup. En... Voor een 75 jarige jaar ziet de Kout er eigenlijk nog best goed uit. Ja, een, een stramme oude dame zou ik haast zeggen. Het ziet er inderdaad nog goed uit. En aan de sfeer, en aan de beleving, aan de emotie en de nostalgie is ook helemaal niks mis mee hier met het stadion. Het is en blijft een fantastisch stadion. Maar... Maar, uh, en dat is een, een grote maar, uh, we weten ook dat dit stadion eindig is in de zin van dat het ons niet verder brengt. Uh, niet verder helpt in de verdere doorontwikkeling van zowel club als stadion. We zitten aan de grenzen van onze mogelijkheden hier. En dat is een uh, ja, worsteling tussen gevoel en verstand, heb ik wel eens vaker uh, omschreven. Uh, vanuit emotie zeggen we, fantastisch, nooit meer weggaan. Uh, roemruchtige geschiedenis en dat blijft nog even doorgaan. Maar het verstand zegt, van joh, uh, ja, we gaan, we gaan achterlopen, we gaan dingen missen. Maar mocht dit stadion worden afgebroken, dan, dat, dat, dan gaat u geen vrienden maken in Rotterdam. Nee, dat klopt. Uh, maar ik hoop wel dat we met elkaar ook het besef naar, over het voetlicht kunnen brengen... dat het nieuwe stadion echt heel hard nodig is. Want uh, we maken ook geen vrienden in Rotterdam als we uh, niet mee kunnen met die, met die vooruitgang... en een goed stadion bieden aan de club om die verder doorgroei mogelijk te maken. Het gaat nu heel goed weer met Feyenoord, sportief en uh, financieel. En zo'n uh, zo nieuw stadion moet ook voor de toekomst de ruimte bieden om verder door te kunnen groeien. Want ja, supporters zijn ook niet blij als ze hier zitten. En Feyenoord speelt uh, onderaan in de, in de eerste divisie omdat ze links en rechts voorbij zijn gegaan door andere clubs die wel veel meer mogelijkheden uit dat stadion halen. Dus wij moeten mee in die, in die groei. Want we willen niet afschakken. We willen voorop lopen. We willen weer een beslissende voorsprong krijgen. En daar hebben we echt dat nieuwe stadion voor nodig. En zo klinkt het. dus een volle kuip aan het zingen. De verjaardag van het Rotterdamse stadion wordt later vandaag uitgebreid gevierd.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 Steven wil levenslang toezicht en stakingen op Duitse luchthavens. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Staatssecretaris Steven wil dat daders van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven voor de rest van hun leven in de gaten worden gehouden. Volgens Steven vervallen ze vaak pas na jaren... als ze niet meer onder toezicht staan, weer in het oude gedrag. Dus de eerste tien jaar na het vrijkomen is er, uh, is er niet uh, veel opnieuw de fout gaan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 Om middernacht legt het personeel van het vliegveld Keulen bonnetwerk neer. Om tien uur vanochtend gaan ze weer aan de slag. Op andere vliegvelden, waaronder dat in Frankfurt, het op twee na grootste van Europa, begonnen vroeg in de ochtendstakingen en die duren tot in de middag. Zo rustig is het op de luchthaven van Frankfurt zelden, zegt deze verslaggever van de ARD. Een zo ruïgen verkeersflughafen wie heute morgen in Frankfurt am Main, den gibt's selten. Op de Anzeigetafel hinter mir, wo die Abflüge notiert sind... is plaats voor ongeveer 100 Flüge, die bis 9 uur annonciert werden. Daarvan stehen nog 20 dran, die überhaupt nog gehen sollen. Ja, nog maar 20 van de 100 vluchten die op het informatiebord passen en tot 9 uur zouden vertrekken, die gaan. En dan houdt het voorlopig op. Tot de staking in Duitsland is opgeroepen door de Duitse Ambtenarenbond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 En particulier, de la dat sommige vrouwen die Volgens de Franse justitie wist hij dat de vrouwen die waren ingehuurd prostituees waren. De paus is aangekomen in Cuba. heeft de Cubanen opgeroepen tot hervorming. Paus Benedictus sprak gisteren duizenden bezoekers op een openluchtmis op Cuba toe. Bouw een nieuwe en open samenleving. Dat was de boodschap. La paz, la libertad y la reconciliation. Benedictus pleitte voor meer begrip en vergevingsgezindheid. Het, is het eerste pauselijk bezoek sinds 1998 aan Cuba. De paus is er drie dagen. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag en morgen verschilt het weerbeeld weinig met dat van de afgelopen dagen. In de ochtend vrij fris en lokale misbank.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 ANWB verkeersinformatie met 100 kilometer file. Een aanrijding eerder vanochtend zorgt voor wat extra vertraging bij Apeldoorn... en bij Amsterdam op de A10. Ik begin met de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer-Oost en Twello staat nog 6 kilometer bij Apeldoorn is er dus een, ong een ongeluk gebeurd eerder vanochtend, maar de weg is wel weer vrij. De A4 naar Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp staat 7 kilometer. En bij Amsterdam zelf op de ringweg, de A10 Zuid in de richting van Den Haag, tussen Amstel Business Park en het knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. Verkeer op de ringweg wat na, naar uh, Den Haag wil kan het beste omrijden door bij knooppunt Amstel de A2 te kiezen richting Utrecht en dan een klein stukje verder op het knooppunt Holendrecht, de A9, weer richting Schiphol. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10 kilometer... en op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam... voor het knooppunt Vaanplein 4 door een kapotte vrachtwagen. De rechter ook is dicht. Aan de andere kant van Rotterdam, op de A20, naar Hoek van Holland... staat tussen Nieuwe Kijk aan de IJssel en Rotterdam-Prins Alexander 5 kilometer... en op de A28 naar Utrecht, tussen Amersfoort-Vathorst en Maren 11 kilometer. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Het ziet er niet best uit voor Dominique Strauss-Kaan. De voormalig IMF-topman is in Frankrijk namelijk formeel beschuldigd van betrokkenheid bij georganiseerde prostitutie. Hij werd gisteren rond acht uur ondervraagd door de onderzoeksrechters... en moest 100.000 euro borg betalen om weer naar huis te mogen. Correspondent Ron Linker in Parijs. Rond op welke manier zou hij dan betrokken zijn bij prostitutie? Nou, in dat Carlton Hotel daar in Liel zijn de afgelopen jaren regelmatig seksfeesten gehouden met prostituees. Die werden betaald door ondernemers, vertegenwoordigers van de lokale overheid. En de bedoeling was om via die seksfeesten opdrachten in de wacht te slepen. En op de lijst van aanwezigen staat ook de naam van Dominique Stroos-Kaan. En dus is hij nu formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens... Ja, wegens pooierschap. Hij zelf zegt dat hij destijds niet wist dat die vrouwen prostituees waren. Zijn advocaten gaan dan ook in beroep tegen de aanklacht. Want, zeggen ze, DSK is in deze situatie terechtgekomen vanwege zijn bekendheid. Meneer Strauss-Kahn ainsi en in partie à raison de notoriëte... op jeté het bûcher en dat, door een étrange van het calendrier... in het meestal van d'une is het niet toevallig dat deze zaak speelt een maand voor presidentsverkiezingen, zegt zijn advocaat Richard Malka. Ooit was DSK, dat weten jullie, we, in de running om presidentskandidaat te zijn voor de Partie Socialist. Maar goed, dat was voor de hele kwestie met het kamermeisje New York natuurlijk. Ja, daar is nu geen sprake meer van Ron Borgson betaalt. Hij mocht mm. dus weer naar huis na die hele lange ondervraging, tot gisteravond laat. Ja, moet hij zich nog wel ter beschikking houden?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 Ja, dat is de civiele procedure en de zaak rond dat kamermeisje. Zoals je weet is de strafrechtelijke aanklacht tegen hem ingetrokken. Maar vrijwel direct daarna is een civiele zaak gestart uh, om schadevergoeding te krijgen. Die zaak die begint deze week. Overigens om, om het toch erger te maken. De DSK had eigenlijk vandaag uh, moeten deelnemen aan een debat over de eurocrisis in Brussel. Maar ook dat heeft hij uh, moeten annuleren nadat er zware protest was gekomen tegen zijn, uh, tegen zijn deelname. Doe dit nog stil, uh, veel Stof opwaaien in, in de Franse media? Ik zag zo net een overzicht van alle nieuwsbladen hier in Frankrijk. En vrijwel allemaal hebben ze op de voorpagina het bericht van de formele staat van beschuldigingsstelling van DSK. Begeleid van een fotootje in een donkere auto mm. rijdt hij weg naar Parijs en kijkt hij op wat sombertjes voor zich uit. Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel. Gaan we naar de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteravond laat kwam het nieuws dat de trainer van Inter Milan is ontslagen. Claudio Ranieri heeft zijn koffers gepakt. Ja. Is, dat, is dat niet vreemd eigenlijk? Zo aan het eind van het seizoen dat. Compleet mislukt is. Dus het zat er wel in. Maar ja, dan ja. heb je nog wel een paar weken door kunnen modderen. Nou ja, het is Italië. Het is de zestiende trainerswissel in de hoogste Liga. Dus dat zegt wel iets. De tweede al dit jaar bij Inter. Waar eerder Gasperini al na vijf wedstrijden het veld moest ruimen. Eh, verloren seizoen, zeg je terecht. Achtste staan ze in de league. Het is een, een hopeloos seizoen werkelijk voor Inter Milan. Maar ja, één wedstrijd gewonnen van de laatste tien. Is ook deze Ranieri uiteindelijk dan toch eh, te veel geworden? Bij dit soort clubs dult men dit soort resultaten niet. Anderhalf jaar geleden nog. Nog winnaar van de Champions League onder Mourinho. Ja, en dan nu zo'n seizoen. Het is een, een rampenseizoen voor Inter en ja, ze zullen er met hun nieuwe jeugdtrainer nog proberen wat van te maken. Maar eigenlijk uh, is het wel een uh, heel raar moment om dat ook nog te proberen. Dat klopt. Vanavond weer Champions League wedstrijden. Waar kijk jij het meest naar uit? Ja, dat is, dat is uh, lastig. Het zijn van die wedstrijden Apuel Nicosia tegen Real Madrid. Uh, de net genoemde Mourinho, die nu met Real vrolijk uh, verder gaat, die uh, laat natuurlijk overal weten dat je deze tegenstander niet mag onderschatten, dat je niet zomaar in de kwartfinale staat, dat je nou goed ga maar door en ga maar door, prijzen de hemel in het is natuurlijk een hoogtepunt voor deze club uit Cyprus, we hoorden eerder Joost Bours al vanochtend, mm. dat die ja, zo'n club eh, kwartfinale tegen Real Madrid het is natuurlijk een droom voor deze club vanavond eh, zal Real eh, gewoon keurig resultaat spelen en thuis zullen ze dat relatief makkelijk afmaken Ik ga er toch vanuit dat het krachtsverschil ondanks de enorme wil en werklust die de, die aan de dag zal gaan leggen dat het verschil daarin te groot is Benfica-Chelsea zit wat mijn gevoel veel dichter bij elkaar. Ik ben, het mag geloof ik, je moet neutraal zijn, maar ik ben Benfica-fan. Dat komt een beetje wel vroeger uit. Ik vind het ook leuk dat deze club weer eens in de kwartfinale staat. Laatste keer was overigens onder Ronald Koeman. Hebben ze dat ook nog eens gehaald. En Chelsea, ook een nieuwe trainer gekregen, Di Matteo. Gaat wel wat beter. Gaat wel wat beter. Scoort wat meer. Houdt wat meer de nul, zoals de man zelf zegt. Lampard, de captain van Chelsea, zei gisteren zelf openlijk, we zijn niet zo goed meer. Daar zei hij iets mee, want iedereen al is, maar die Matteo, die trailer, zei meteen dat hij daar niks van begreep, want dat ze nog heel goed zijn. Maar ja, Benfica, Chelsea, eh, ik verwacht een aanvallend Benfica, met een kleine kleine zege, dat zal toch wel echt ook in de tweede wedstrijd eh, beslist gaan worden, maar ik verheug me wat meer op die tweede wedstrijd dan op die eerste. Oké, okay, nou, we spreken daar morgen over. Tom, dank je. Joe! Gaan we door naar Tibet, want opnieuw heeft een Tibetaanse betoger zichzelf in brand gestroken. En weer als protest tegen de Chinese onderdrukking. Gaan we over praten met Christa Meindersma, directeur van het Prins Fonds, Want het fonds onderscheidde vorig jaar Chinees-Tibetaanse blogster Tsering Wozer. Onlangs voor haar strijd voor de rechten voor de Tibetanen. Mevrouw Meindersma, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die mevrouw mocht haar prijs niet ophalen van de Chinese autoriteiten. Kunt u om te beginnen eens vertellen hoe het met haar is? Ja, het is op zich goed met haar. Zij zit nog wel onder uh, huisarrest. Uh, het is niet bekend hoe lang dat zal duren. Zij heeft haar prijs ook nog niet in ontvangst kunnen nemen. Uh, maar zij gaat door met bloggen en uh, het nieuws uit Tibet naar buiten brengen. En zij is een van de enige Tibetaanse stemmen uit China die uh, het nieuws nog naar buiten brengt. En, en wat, wat schrijft ze dan? Uh, ze schrijft vooral over uh, de zelfverbrandingen. Het, uh, het is eigenlijk elke paar dagen wel iemand die uh, zichzelf in brand steekt. Vooral jonge mensen tussen de 17 en 44 jaar uh, uit Oost-Tibet. En wat ze ook doet, uh, ze heeft uh, twee weken geleden opgeroepen om uh, eigenlijk aan mensen om die zelfverbrandingen te stoppen. En ze roept ook invloedrijke Tibetaanse intellectuelen op om te helpen uh, de zelfverbrandingen te beëindigen. Waar waarom schreef ze dat? Waarom wil ze dat die zelfverbrandingen stoppen? Want ik kan mij voorstellen, uh, vandaag ook weer, en uh, gisteren zagen we het in de Nederlandse kranten, het, het, het, het haalt de media. Dus misschien zou het invloed kunnen hebben op, het, uh, op de positie van Tibet. Klopt, het, het haalt zeker de media. Um, sorry. Maar wat ze eigenlijk zegt is dat Tibetanen hun leven niet op moeten geven. Dat ze sterker staan levend uh, dan dood. Mm -hmm. um, en uh, ja, ze zegt ongeacht hoe erg de onderdrukking is, ons leven is belangrijk. En als we allemaal in leven blijven, dan geeft ons dat de kracht om samen sterk te staan tegen de onderdrukking. Dat zijn een paar dingen die ze letterlijk op haar blog de afgelopen tijd geschreven heeft. Ja, Vanochtend op de voorpagina van de Volkskrant een verschrikkelijke foto van een Tibetaan die zich in New Delhi in brand heeft gestoken en brandend over de markt rent. Gisteren komt hij trouwens al in NRC. Dat is niet prettig om te zien. Maar wat zijn dit voor acties? Zijn dat de individuen die daartoe Besluit of zit daar iets achter? Wat, wat zegt zij daarover bijvoorbeeld? Um, zij zegt echt dat dit wanhoopsdaden zijn van individuen. Um, dit soort beelden zijn uit Tibet, uit Oost-Tibet, ook naar buiten gekomen. Alleen die hebben niet allemaal de westerse pers gehaald. Um, uh, zij wijdt het vooral, en ook uit gesprekken met, met monniken blijkt dat wel... Uh, dat het er vooral om gaat dat mensen wanhopig zijn. Dat ze hun taal, hun religie, hun eigen cultuur, hun eigen identiteit niet langer kunnen... ...kunnen bewaren, kunnen uitoefenen. Uh, de protesten vinden niet alleen uh, binnen Tibet plaats, maar dus ook in, in Delhi. Maar ook bijvoorbeeld in New York hebben de afgelopen tijd uh, uh, drie hongerstakers... Ze ...hebben 32 dagen zijn in hongerstaking geweest voor de VN. En hebben drie dagen geleden die hongerstaking beëindigd met toezeggingen van de VN... ...dat ze zullen proberen onderzoek te gaan doen in Tibet... ...wat nu eigenlijk de situatie is en wat eraan gedaan kan worden. Wat um, is u bekend? Uh, want ik kan me voorstellen dat u zich ook laat informeren... over de situatie in Tibet, uh, ho ho hoe de bevolking het heeft daar. In 2008 zijn natuurlijk uh, grote uh, protesten, sterke protesten... uit Tibet uh, uh, naar buiten gekomen. Uh, daarover heeft ook uh, Tseringeus uh, uh, ja eigenlijk toen... als een van de enige uh, bericht. Mm. Daarna is eigenlijk de... Um, ja, de, de, de de veiligheidssituatie, vooral in Oost-Tibet, waar de protesten plaatsvonden, nog verder verslechter te zijn. Heropvoedingscampagnes, uh, de protesten die gaan daar ook wel over, dat die heropvoedingscampagnes moeten stoppen. Het is nog moeilijker om de taal te gebruiken, de Tibetaanse taal, uh, om uh, ja, enige vorm van uh, religieuze vrijheid uit te kunnen oefenen. Dus eigenlijk worden de weinige vrijheden die de Tibetanen nog hadden, worden steeds verder beperkt. En dus de aandacht die ze wel... kregen vlak voor de Olympische Spelen, door hun acties, um, die hebben ik niks opgepakt. Geleverd, hebben het eigenlijk nog maar slechter gemaakt, zegt u. De situatie is zeker verslechterd de afgelopen tijd. En, en deze, wat toch wel individuele acties uh, zijn... worden vooral gezien als wanhoopsdaden uh, van individuele Tibetanen. Goed. En een poging om de aandacht erop te vestigen. Dank u wel, Christa Meindersma, directeur van het Prins Klaus Fonds. Amsterdamse Belmer is opgeschrokken van twee schietpartijen. Dat behoorde toch allemaal tot het verleden? Nou, blijkbaar niet dus. Zomer is bellen. Het is verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Een aanrijding ten zuiden van Amsterdam zorgt voor veel vertraging op de A10. Zo staat tussen knooppunt Watergaasmeer en het knooppunt De Nieuwe Meer... 8 kilometer richting Den Haag. Twee rijstroken zijn er dicht. Wil je richting Den Haag en rij je nu op de A10... kies dan bij knooppunt Amstel voor de A2 in de richting van Utrecht. Een stukje verderop kies je dan voor de A9, weer in de richting van Schiphol. Op de A4 naar Amsterdam loopt het ook vast. Tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp 7 kilometer. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10. A15 bij Rotterdam vanuit Europoort. Tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 8. Er staat een kapotte vrachtwagen. Daarom is daar de rechterreis ook dicht. En op de A28 naar Utrecht. Tussen Amersfoort, Vathorst en Maren een dikke 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, opnieuw was het raak. Gistermiddag, nog geen 24 uur na de vorige schietpartij... klonken er opnieuw schoten in Amsterdam-Zuidoost. De balans? één dode, drie gewonden. Waaronder één van de schoten. Wij hebben contact met uh, stadsdeelvoorzitter van Zuidoost, Marcel Laroos. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand in Nieuwwijk? Ja, dat moeten we nog even afwachten. Uh, gisteren was er verbijstering. Want we dachten in Amsterdam-Zuidoost inderdaad dat dit tot het verleden was gaan behoren. We hadden een ongekend lange periode van rust. En uh, wat in het, uh, in het weekend en gisteren gebeurde, dat was echt verschrikkelijk schrikken voor iedereen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Kent u de achtergronden... Inmiddels enigszins, want u weet natuurlijk wat er in uw wijk leeft en wat er gebeurt. Ja, maar wat de precieze achtergronden zijn voor wat er uh, zondag en gisteren gebeurd is, dat weten we eerlijk gezegd nog niet. Weet u wel of het met elkaar te maken heeft? Nee, ook dat niet. Um, de politie die, die zal het allemaal moeten, moeten uitzoeken. We weten ook niet of uh, dader en slachtoffer elkaar al wat langer kenden. Dat is allemaal nog um, ja, voor het uitzoeken. U weet ook niet of het bijvoorbeeld uh, drugsgerelateerd is, Miller Roos. Want ook, daar stond nee. Zuid-Oost natuurlijk ook onbekend dat daar veel gehandeld en gedeeld werd. Ja, maar ook dat is uh, heel sterk tot het verleden gaan behoren. We hebben een uh, we hebben een uitstekende drugsverzorging. Dus um, uh, junkies, drugsverslaafden in het straatbeeld, dat is um, dat is tot het verleden gaan behoren en die geven ieder geval niet overlast meer. Dus het, het aloude fenomeen van uh, bedelende junks. en uh, inbraken uit auto's en dergelijke. dat was volstrekt niet meer aan de orde in ja, de Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het dealen eh, is opgehouden. Nee hoor. Uh, dealen is er uh, hier en daar nog. Maar um, uh, ik zou bijna willen zeggen: de consumptie is zodanig gereguleerd. Dat, dat het dealen niet meer een, een heel erg lucratieve bezigheid is. U gaf het net al aan, meneer Laroos. met een ongekende tijd van rust in de, in de Bijlmer in Zuidoost. Voelt u toch een verandering aankomen de laatste tijd of, of helemaal niet? Nee, ik, ik denk dat er... Wat, wat nu gebeurd is gisteren, het heeft een, een soort beslistheid... van de bewoners van Zuidoost blootgelegd. Van Hier willen we niet meer mee geassocieerd worden... En iedereen hoopt dat het een incident is. Uh, ja, Je bent onderdeel van de grote stad. En zulke dingen kunnen nu eenmaal uh, helaas af en toe gebeuren. Maar in de vernieuwde Bijlmer zijn steeds meer koopwoningen gekomen. Die mensen hebben een hypotheek geïnvesteerd in de wijk. En die willen absoluut niet dat er een... Uh, uh, dat de wijk zou terugvallen naar wat we gekend hebben in het verleden. Nee. Wat heeft u nog meer gedaan sinds 2008, 2009 om uh, de wijk te verbeteren? U heeft het al over uh, ja, het meer gemengd wonen, koop en ja. huur door elkaar. U had het al over uh, betere begeleiding van junks, onder andere. Wat is er nog meer gebeurd in de Belmen? Ja, we hebben ook um, uh, uh, nadat we 2008, 2009 die, um, uh, dat grote aantal schietpartijen uh, uh, hebben gehad... die zijn geanalyseerd. Wat zou daar de achtergrond van kunnen zijn? En naar aanleiding daarvan hebben wij, een, um, hebben wij een aanpak over de wijk heen gelegd. Dat is de, uh, de zogenaamde top 50 criminele aanpak. De 50 meest overlastgevende mensen, dat waren over het algemeen jonge mannen. Mm. Die hebben we in kaart gebracht. Die hebben ook van mij persoonlijk een brief gekregen... dat ze extra politie-surveillance te verwachten hadden. Um, maar daarnaast hebben we ook een heel pakket van zorg... Met name um, uh, over hun broertjes en hun neefjes en vrienden heen gelegd om te zorgen dat hun gedrag niet overstoeft naar de onmiddellijke omgeving. Hm. En nu? Doet u er nog een schepje bovenop om een terugval te voorkomen? Nou, we willen eerst uh, graag weten um, of, of wat er nu gebeurd is um, uh, past in het patroon dat we toegekend hebben. Want um, ik zou bijna zeggen van we hoeven daarvoor het wiel niet meer uit te vinden. Als dit een jammerlijk incident is geweest, dan moeten we nog in ieder geval nog heel erg waakzaam blijven. Maar we zullen niet meer met de rug tegen de muur verrast staan te kijken, want we weten precies wat er te doen staat. Marcel Laroos, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam, Zuidoost, de Belmarus. Steekt ermee en dank u wel voor uw verhaal. Dank u wel. Goedemorgen. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. We gaan naar België. De kinderen die gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland... twee weken geleden, mogen niet worden ondervraagd. Dat schrijven de Vlaamse kranten, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. Kinderen mogen alleen worden verhoord als hun familie toestemming geeft... en de mentale staat van de kinderen het toelaat. Volgens de ouders zijn hun kinderen nog niet in staat om een verklaring af te geven. Bij de busramp van dinsdagavond 13 maart... kwamen 22 kinderen en zes volwassenen om het leven. Onder de slachtoffers waren ook zes Nederlandse kinderen. De hacker die is aangehaald... Voor de inbraken in computersystemen van KPN had geen activistische motieven voor zijn daad. Integendeel. De 17-jarige jongen uit Barendrecht beheert zelfs een website. waarop gestolen creditcardgegevens worden verhandeld. De politie heeft de jongen wekenlang in de gaten gehouden. Zo kwamen ze erachter dat hij ook ingebroken heeft. in de systemen van universiteiten in Noorwegen, Japan en ook Zuid-Korea. Ook een 16-jarige jongen uit Australië zit vast. Het is volgens het AD niet duidelijk wat zijn rol is. Waar moet je nou als crisistoerist naartoe? Het Algemeen Dagblad zocht het uit. De krant onderzocht welke Middellandse Zeelanden... goedkoper zijn geworden door de crisis. Het resultaat valt wel een beetje tegen. Vrijwel overal is de toerist meer kwijt voor dezelfde reis dan bijvoorbeeld in 2009. Italië is 5% duurder geworden en Griekenland zelfs 9%. Nou, wie echt voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten moet naar Portugal... Veel zon en mooie ruige natuur, schrijft de krant. En met een euro voor een kopje koffie en 18 euro voor een maaltijd scoort Portugal als beste in dat onderzoek. 18 euro voor een maaltijd? Hm. Nou, niet zo goedkoop. <laughs> Vooruit. Telegraaf schrijft over een nieuwe terroristische dreiging... afkomstig van extreem rechts. In Noord-Holland onderschepte de AIVD een partij automatische wapens... bij een extremistische groep. Wapens zouden worden doorverkocht, maar de Veiligheidsdienst weet niet aan wie. En daarover maakt men zich nu zorgen. De dienst is extra alert natuurlijk naar de massamoord van Anders Breivik... in Noorwegen en de moord in Florence op vijf zijn gelezen. Slecht nieuws voor het bloemencorso in de Bollenstreek. Door het warme weer komen de hyacinten nu al uit. En dat is veel eerder dan normaal. En daarom moeten de bouwers van de bloemenauto's op zoek naar een alternatief voor het blauwe bloemetje. Ze gaan waarschijnlijk dan tulpen gebruiken, al zijn die wel veel duurder. Omroep West zocht dat uit. De vader van de terrorist Mohamed Mera dan... wil de Franse staat aanklagen omdat de politie zijn zoon heeft doodgeschoten. Mohamed Mera werd vorige week door de politie gedood... nadat hij in Toulouse en omgeving zeven mensen had vermoord. Volgens zijn vader, die in Algerije woont... had de politie gas moeten gebruiken om zijn zoon te arresteren. Ik ga de beste advocaten inschakelen... en me de rest van mijn leven inzetten om dit te winnen. Dat zei hij tegen het Franse persbureau AFP. Mera wordt begraven in Algerije... Maar maar het blijkt niet gemakkelijk om een graf voor de moordenaar te vinden. Geen enkele gemeente in het Noord-Afrikaanse land heeft toestemming gegeven. Ze zijn bang dat mensen zich zullen wreken op het graf... of dat het juist een bedevaartsoord wordt, schrijft het Belgische Nieuwsblad. Een krakers in Amsterdam opgelet. De ME ontruimt vandaag een groot aantal kraakpanden volgens RTV Noord-Holland. Die reden er vanaf zeven uur al ME-busjes door de stad... voor het zogenaamde ontruimingsrondje. Begin februari eh, is aangekondigd, de krakers kregen een brief... dat zij binnen acht weken hun gekraakte woning uit zouden moeten. Nog een verhaal in de Telegraaf. Eh, bloemen waren gekocht, de pers was uitgenodigd. En burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere zat al in haar dienst toen gisterochtend bleek dat de geplande verjaardagsvisite... geen doorgang kon vinden, de Almeerse burgemeester was onderweg... naar mevrouw Oosterhuis, die gisteren 100 jaar oud zou zijn geworden. Maar ter plaatse bleek dat de Almeerse op 19 februari van het jaar was overleden. Ja, reeds aanwezige televisie. De telegraaf eh, fotograaf belde kort voor aanvang van de festiviteiten naar de gemeente... om de burgemeester te informeren over deze pijnlijke situatie... Daarop uh, besloot Jorits, maar die onderweg naar die verjaarsvisite was... toch maar door te rijden naar haar volgende afspraak. Na acht uur in het Radio 1 Journaal hoort u meer over het wetsvoorstel... van staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie. Levenslang toezicht op gewelds- of zedendelinquenten wil hij. Dus ook als ze uit de gevangenis of uit de TBS-kliniek zijn ontslagen... moeten ze in de gaten worden gehouden. Reactie erop krijgt u van justitiewoordvoerder van de Partij van de Arbeid... Jeroen Rekoehr.